Midden in het tuintje van mijn oude malle oom staat een kalgenballenboom, een echte kalgenballenboom. Met honderdduizend ballen voor een stuiver en een cent, die zie je zomaar zitten als je uitgeslapen bent. Ze vallen met z'n allen uit de takken van de boom, midden in het tuintje van mijn oom. Elke zondagmiddag is het feest in de straat Dan zingen alle kinderen en niemand komt te laat Want dan klimt mijn oom naar het topje van de boom Daar schudt hij aan de takken en de ballen die daar plakken Laat hij naar beneden kwakken, die mogen we dan pakken Tot we smikkelen en smakken, midden in het tuintje van mijn oom wat het beste is in jouw geval? Neem een kalgonbal, een hele grote kalgonbal. Je hoeft hem niet te kopen voor een stuiver of een cent. Gewoon een stukje lopen als je uitgeslapen bent. Dan kom je zonder zoeken bij de kalgonballenboom. Midden in het tuintje van mijn oom. Want elke zondagmiddag is het feest in de straat, dan zingen alle kinderen en niemand komt te laat. Want dan schudt mijn oom alle ballen uit de boom. Waarom zit je nog te kniezen, bak je bullen en je biezen? laat je kaken niet bevriezen. Wat heb je te verliezen, dan je tanden en je kiezen, leven me oude malle oh.